7 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft 48 uur de tijd gekregen om op te stappen. En Halbe Zelstra heeft de uitspraken van Poetin verkeerd geïnterpreteerd. Een overzicht van het nieuws nu van Elisabeth Steins.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 Vandaag is er waarschijnlijk in de Tweede Kamer... een spoeddebat over Zijlstra's leugen.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 De Eerste Kamer stemt vandaag over de nieuwe, het nieuwe systeem... voor de registratie van orgaandonoren. En of die wet het gaat halen is nog altijd erg onzeker. Kamerleden hoeven geen partijlijn te volgen... en mogen stemmen op basis van hun eigen geweten. Verschillende partijen in de Senaat stemmen daardoor verdeeld. Zo liet de tweemansfractie van 50PLUS gisteravond in RTL Late Night weten... dat één senator voor het nieuwe registratiesysteem stemt... en eentje tegen. En singer-songwriter Naas en rapper Ronnie Flex... zijn beide twee keer in de prijzen gevallen bij de Edison-popprijzen. Naas kreeg een Edison voor beste nieuwkomer en voor beste videoclip... en Ronnie Flex voor beste album en beste hippoplaat. Roxanne Hazes heeft met haar single In Mijn Bloed... een Edison gewonnen in een nieuwe categorie, beste Nederlandstalige productie. En verder kreeg ook rapper Extins een oeuvre-award. Het weer tot slot in de kustgebieden kan een winterse bui vallen. Vandaag is er vrij veel zon. Het wordt 4 tot 6 graden bij een matige tot krachtige zuidelijke wind. Morgen is op veel plaatsen ook nog vrij zonnig. Hoe gaat het op de weg? Kees Kwaks. 55 kilometer file. Dat is voor een dinsdagochtend tijdstip 7 uur. Niet slecht. Het meeste staat boven de grote rivieren. Want alleen ten zuiden staat een vrachtwagen met pech... die file veroorzaakt op de A67. Richting Eindhoven 7 kilometer vanaf Zomeren tot Leenderheide... Op de A4 is een ongeluk gebeurd vanaf Rotterdam naar Amsterdam... en dat levert 12 kilometer file op tussen Delft en Leidsendam. kwartier vertraging, twee rijstroken zijn dicht... en daardoor loopt het ook vast vanuit Rotterdam naar Den Haag op de A13... voor knopend Prins Klausplein 5 kilometer.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 inclusief vluchten en premium all-inclusive... vanaf 1299 euro per persoon. Het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Den Haag, want Den Haag ontwaakt. De Tweede Kamer debatteert straks over de positie... van minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zelstra. Die heeft gelogen over zijn aanwezigheid in de dacia van de Russische president Poetin in 2006. De president zou daar volgens Zelstra hebben gezegd... dat hij streeft naar een groot Rusland. Een groot Rusland dat is waar hij naar terug wil. Dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En oh ja, Kazachstan, dat was nice to have. Ja, dit zijn de woorden uit een toespraak tijdens een VVD-congres. Niet handig, oordelen de coalitiepartners CDA en D66. Maar ze vinden de dreigende woorden van president Poetin verontrustender. Ik denk dat voor uh, Nederland ten aanzien van Rusland dan toch de kern is... wat heeft Poetin gezegd over zijn verhouding met het Westen? Dat is de kern waar het uiteindelijk om neerkomt. Voor mij was wel het grote nieuws wat Poetin gezegd heeft... over de Baltische Staten en zo. En, en die informatie vind ik heel zorgwekkend. Maar Zijlstra had daar natuurlijk niet zijn eigen rol groter in moeten maken. Nee, dit waren allemaal de reacties gisteren in de loop van de dag. Hè. Even voor alle duidelijkheid. Ook premier Rutte was toen nog mailt over zijn minister. De boodschap heeft hier een fout gemaakt die had niet moeten liegen over het wel of niet aanwezig zijn bij die bijeenkomst. Hij heeft een bron willen beschermen, maar de inhoud staat niet in discussie. Ja, de oppositie denkt daar gisteren al gelijk anders over. GroenLinks-Kamerlid Bram van Oijik zei in Nieuwsuur dat hij het vooral kwalijk vindt... dat minister Zelstra door deze affaire vleugel lam is gemaakt. Als wij morgen het debat hebben met de minister... Dan gaat het mij er niet om om te zeggen... ja, je hebt gelogen of je hebt staan opscheppen. Dat is allemaal, weet je, daar heeft hij nu zijn excuses voor aangeboden. En zo, daar wil ik best op een gegeven moment zeggen, stand erover. Maar het gaat er natuurlijk om, kan hij in de toekomst nog geloofwaardig... en vooral effectief functioneren als de baas van de Nederlandse uh, buitenlandse dienst? Ik zie dat eerlijk gezegd niet. Omdat, omdat hij iets heeft gegeven aan zijn gesprekspartner... dat elk moment tegen hem kan worden gebruikt. Ja. Dat was nieuwsuur. Minister Zijlstra reageerde zelf ook. Hij durft nog geen voorspelling te doen over de afloop van het debat. Ik heb altijd geleerd dat je nooit vooruit moet lopen op dit soort debatten. Ik ga morgen met het Kamer graag het debat aan. Uh, en dan zullen we kijken hoe het debat loopt. En toen kwam daar Jinek de uitzending gisteravond. Daar zat de verantwoordelijke journaliste van de Volkskrant, Nathalie Wrighton. Zij zegt dat Zijlstra ook nog eens het verhaal van de shell die dus wel in die dacia was, van de veer, anders heeft geïnterpreteerd. Poetin heeft wel gereflecteerd over zijn uh, fantasieën over Groot-Rusland en hoe dat dan vroeger was. Maar dat was in een historische context. En het was dus niet bedoeld als een soort voornemen om militair te gaan, uh, te gaan ingrijpen. Het is een totaal andere lading dan wat Zelstra er later aan gaf vooruit een soort geopolitieke dreiging. Ja, dat is een andere lading. En hij zegt. We uh, hebben het filmpje net gezien, hè, dat Zelstra op beeld zegt. Kazachstan was nice to have. Ook het woord nice to have, dat heeft uh, Van der Veer dus niet uh, nee. gebruikt. Dat is dus de stand van zaken. Dat verhaal staat vanochtend in de Volkskrant. Uh, we hebben er contact over met onze uh, politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, goedemorgen. Goedemorgen, Winfried. Zo op een rijtje gezet klinkt het uh, als de timeline van een politieke crash. Vind je ook niet? Het begint wel steeds meer die kant op te wijzen in ieder geval. Want wat was nou gisteren precies het verweer van Zijlstra... maar ook van de coalitie? Namelijk dat ondanks het feit dat Halbe Zijlstra had gelogen... over hoe hij tot de informatie was gekomen... ondanks het feit dat hij had gezegd dat hij ergens was... waar hij niet is geweest, bleef de informatie overeind staan. De inhoud staat. Zo was het verhaal mm -hmm. van zowel de coalitiepartijen... als van Zijlstra en van Rutte. En wat blijkt nu, die inhoud. Die, uh, ja, die staat niet echt, die huppelt toch een beetje. Want uh, kijk naar nou wat er vandaag naar buiten komt. De manier waarop Zijlstra die informatie heeft geïnterpreteerd... de manier waarop hij die, die ook heeft verteld... bijvoorbeeld in een beroemde speech inmiddels op een VVD-congres in 2016... blijkt toch niet helemaal uh, te zijn geweest zoals het is geweest. Dat maakt het voor Zijlstra natuurlijk niet makkelijker. Nee, um, en dat is denk ik gelijk een understatement, want we hoorden zojuist de reactie van Zelstra, dat was nog gistermiddag, hè? we moeten het allemaal wel eventjes, het gaat allemaal zo snel, hij heeft niet gereageerd, weer hierop, um, ja, zwak zou ik het durven noemen, zijn positie, om straks dat debat in te gaan. Het wordt, uh, uh, nee, het, wordt, het wordt niet sterker. Gisteren hoorde je nog in Den Haag in ieder geval... als je een rondje langs de partijen maakt, van ja, het is niet goed. Het is niet netjes. Maar er zijn excuses. Het is ongelooflijk dom. We stellen vraagtekens bij zijn geloofwaardigheid. Uh, maar over het algemeen was nog wel de teneur... kijk, het wordt een heel vervelend debat. Hij moet ongelooflijk door het stof het zal een gigantische kras zijn op zijn blazoen... maar uiteindelijk met fikse kleerscheuren zal hij er wel doorheen komen. En dan volgde een komma en dan zeiden ze... maar dan moet er niks bij komen. En ja. nu is de vraag, als je dit verhaal weer leest in de Volkskrant... ja, dit is erbij gekomen. Ja. Dus... Hoe gaan die partijen dat, uh, dat interpreteren in het debat? En hoe zal Zelstra zich hier tegen verweerden? Want die zal op, een gegeven moment op, op de een of andere manier moeten zeggen... dat de inhoud toch overeind blijft. En dat kun je vraagtekens bij stellen... als je het verhaal in de Volkskrant leest. Ja. En steun van Rutte is in het verleden niet altijd per se... Uh, een garantie op een goede afloper geweest. Hè? Want ik geloof dat iemand op Twitter gisteren op een rij zette... dat Rutte zei, ik vertrouw van de steur. Rutte zei, uh, ik vertrouw uh, opstelten, die hoeft niet te vertrekken. Rutte uh, steunde VVD-voorzitter Keizer. Rutte uh, steunde ook tot uh, het debat uh, Hennis nog. Na het rapport Mali. Kortom... Uh, uh zijn leven is niet zeker, politiek gezien. Uh, het, het is geen, uh, geen garantie voor goede resultaten. Aan de andere kant, wat verwacht je uh, uh, van uh, uh, de voorman van een kabinet? Ik bedoel, je gaat er ook niet vanuit dat hij zijn ministers bij de eerste beste gelegenheid... op het moment dat het moeilijk wordt, meteen laat vallen natuurlijk. Dus uh, nee. hij, hij kan ook niet heel veel anders rutten. Nee. Maar de vraag is natuurlijk ook... hoe beoordeelt uh, Halbe Zijlstra zijn eigen positie in het debat? En hoe beoordelen de rest van de coalitiepartijen dat? Want stel nou, dat blijkt dat de voltallige oppositie... geen genoegen neemt met zijn uitleg. Dan heeft hij nog maar een hele smalle basis... namelijk 76 zetels om te opereren... in bijvoorbeeld ontzettend gevoelige dossiers... als het MH17-dossier, waar mm -hmm. ook Rusland weer bij betrokken is. Of inderdaad, neem de Oekraïne en, en uh, de Krim... waar Rusland bij betrokken is. Dus het, zijn positie is al niet stevig... en dan verliest hij ook nog eens... een groot gedeelte van de steun in de Tweede Kamer. Dan kan er een moment zijn in het debat dat coalitiepartijen D66 en het CDA bijvoorbeeld... achter de schermen aan de VVD laten weten... van joh, willen jullie nog echt wel met hem verder... Want uh, uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, moet die niet wat meer uh, uh, steun hebben, wat meer vertrouwen hebben, dan wat we hier op dit moment om ons heen vinden in de Tweede Kamer? En dat is het moment dat het voor Zijlstra en voor de VVD waarschijnlijk het moment wordt om nog eens lang en goed na te denken over hoe ze verder willen. Ja, maar zijn vertrek naar Rusland, dat is natuurlijk nog iets. Speelt dat al? We, hoor je al iets van dat hij dat op zijn minst moet uitstellen? Ik hoorde in het oog op morgen gisteren dat, die, uh, dat ze daar in Rusland hebben gezegd: uh, we wachten hem rustig af. Ja, nou, de, de vraag is natuurlijk überhaupt of die, of die nog gaat. Dat zal uh, grotendeels ook van het debat afhangen. Kijk, er bestaat in, in politiek Den Haag niet, niet van dit soort wetmatigheden. Het kan zijn dat het debat uh, heel anders loopt dan we vanaf nu uh, hebben voorzien. Ja, dan zou er geen reden zijn om niet te gaan. Aan de andere kant, het wordt moeilijk, het wordt zwaar. Uh, ik denk dat ze de keuze van gaan of niet gaan enorm zullen laten afhangen van dit debat. Ja. En zoals het er nu voor staat is het nog maar de vraag... of het vliegtuig vanavond of morgenochtend opstijgt. Zo is het. Wij houden contact deze ochtend, Lars. Want er uh, gaat vast nog wat gebeuren. Dank je wel voor nu. Nog even terug naar gisteravond, uh, want er was ook uh, wat anders op Radio en tv naast uh, halve Zelstra, want daar ging het veel over. Even naar met het oog op, oog op morgen. Uh, het programma belde met singer-songwriter Naas... die bij de Edison-uitreiking twee keer in de prijzen viel. Ze kreeg een Edison voor beste clip en ze mag zich de beste nieuwkomer noemen. En de nieuwkomer, dat is ze. Zeven maanden geleden ben ik uh, gedebuteerd. Dus ik vind het superbizar überhaupt dat ik uh, nominaties... Dus ja, het is wel echt nieuwkomer. Ja. En ik, heb, ik ben gewoon geplast met heel veel mooie dingen in een hele korte periode. En daar ben ik echt super dankbaar voor. Dat was naast. En bij Jinek was Oscar van de Boogaert de gast. Hij vertelde onlangs een buitenechtelijke zoon van prins Bernard te zijn. En die onthulling was een enorme opluchting. Ik heb daar ook uh, 53 jaar mee gewacht. Hij voelde dat als iets groots, om dat eindelijk zo openbaar te onthullen. Het was voor mij nodig om dat te doen omdat ik uh, met een geheim ben geconfronteerd waar ik heel lang mee heb moeten rondlopen. Um, het werd, ik deelde dat met mijn moeder en met uh, Bernard. En uh, moest mijn vader sparen. En daarom ben ik als kind eigenlijk gegijzeld in een geheim. Van der Boogaard wil geen DNA-test doen om uh, zijn gelijk te bewijzen. Maar volgens cabaretier Najib Amali is dat ook helemaal niet nodig. Ik zie namelijk gelijkenissen, heel eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe het met de mensen hier zit, maar... Of niet? Ik bedoel, ja, ik hoef niet eens een DNA-bewijs ja, te hebben. Dat zou, ik, ik zie het gewoon heel duidelijk. Bij RTL Late Night dan nog. Daar zat Kimberly Maasdamme. Zij strandde afgelopen vrijdag tot verbazing van de jury... en ook vele anderen in de halve finale van The Voice of Holland. Ze heeft de grootste teleurstelling enigszins verwerkt. Het is wel een beetje gebeurd is gebeurd. Je kan jezelf helemaal gek maken natuurlijk. Maar uh, hier zit ik dan, weet je wel. Met al de steun. Iedereen heeft het erover. En uh, er komen hele mooie dingen aan. Dus ik, ik ben eigenlijk... Ik ben oké. Okay. Oh, ik, gaat... ik, uh, ik ga vanavond niet weer huilen naar bed. Zoals dat wordt gezegd. Ja. Dat was gisteravond op Radio NTV. Het is uh, kwart over zeven. Buitenlands Nieuws, Elisabeth. Ja, het moet voor Belgische kinderen verboden worden... een Facebook, Instagram of Snapchat account aan te maken... als ze nog geen 13 jaar oud zijn. De Belgische staatssecretaris voor Privacy, Philippe de Bakker... wil zo'n leeftijdsgrens gaan invoeren. En in het praatprogramma Van Geels en Gasten vertelde hij waarom. Het is echt belangrijk dat we jongeren weerbaar maken... en er ook over spreken. Ouders, het onderwijs, musicals zoals die van jullie... moeten ertoe bijdragen dat jongeren veel beter beginnen na te denken... wat ze met hun social media doen. Volgens de bakker gebruiken jonge kinderen nu vaak valse accounts... waarmee ze zich ouder, <coughs> pardon, ouder voordoen. En hij wil daarvoor zware boetes gaan opleggen. Japan kampt al dagen met streng winterweer... en daardoor zijn tot nu toe al vijf mensen om het leven gekomen. Vooral ouderen zijn slachtoffer geworden, meldt de Japan Times. Ook zijn er grote problemen op de weg. De afgelopen week zaten ruim 1500 auto's vast in de sneeuw. Het blijft voorlopig ook nog koud in Japan... en er komt ook een nieuw sneeuwfront aan. Mensenrechtenorganisaties reageren woedend op uitspraken... van de Filipijnse president Duterte, schrijft VTM Nieuws. Duterte raadde vorige week soldaten aan... om vrouwelijke rebellen in de vagina te schieten... omdat ze dan toch waardeloos zijn. Onder meer Human Rights Watch spreekt nu... van beledigende en vernederende opmerkingen. Duterte moedigt op deze manier overheidssoldaten ook aan... om seksueel geweld te plegen tijdens een gewapend conflict. En dat is een overtreding van de Internationale Humanitaire Wet... al dus de organisatie. Ja, en in de National Portrait Gallery in Washington D.C. zijn de officiële portretten van de voormalig president Barack Obama... en zijn vrouw Michelle onthuld. Dat van hem is geschilderd door Kehinde Wiley. Dat van haar door Amy Sherald. En beide kunstenaars waren door het paar zelf uitgekozen... schrijft onder meer de BBC. En bij de onthulling zei Obama dat hij blij is... met de manier waarop zijn vrouw is afgebeeld. Amy, ik wil thank bedanken voor so spectacularly capturing. The grace and beauty and intelligence en charm en hotness <laughs> of the woman that I love. Het kan hij toch altijd mooi over zijn vrouw praten? Hè? Ja, maar. Ja. Maar ja, goed. ook Michel was blij trouwens. Moet ik er nog even bij zeggen? ja, ja. Oké, okay, dankjewel Elisabeth. De ochtendspits, Kees? Uh, de A4, daar zijn toch al behoorlijk wat problemen voor het verkeer. En bijna een uur vertraging nu richting Amsterdam vanuit Rotterdam. De bergingswerkzaamheden zijn gestart bij Leidschendam na het ongeluk. Maar nog altijd zijn twee rijstroken dicht. Ook het verkeer op de A13 heeft er last van. 20 minuten vertraging voor knoppen, prins Klausplein. De vrachtwagen met pech die is inmiddels weg van de A67... vanaf Venlo naar Eindhoven. De file staat er nog wel, voor knoppen, alleen 8 heide, acht kilometer. Zou die het erop aan laten komen of toch zijn knopen tellen? De Zuid-Afrikaanse president Zuma is de wacht aangezegd... door zijn eigen partij, het ANC. Na een marathonvergadering door de partijtop... is er, volgens lokale media, gisteravond een ultimatum genoemd. 48 uur heeft Zuma om zelf op te stappen. Dat zijn de berichten die wij hier ontvangen. Correspondent Ellis van Gelder. En wat dan? Ja, wat dan? Ja, als hij, als hij niet zelf opstapt, uh, dan is de enige weg afzetting door het parlement. Uh, alleen het parlement kan zo namelijk ontslaan. Het partijbestuur van het ANC dat gisteren bijeenkwam, kan hem alleen vragen om te gaan. Uh, ja, en als hij dat niet doet, uh, dan, uh, dan heeft het ANC uh, gezegd van dan, uh, dan moeten we naar het parlement. Uh, er staat al een motie van wantrouwen op de agenda. Die was er al uh, eerder neergelegd door de oppositiepartijen. Ja, en dan is de kans ook wel groot dat die motie van wantrouwen naar voren geschoven wordt en dat ze misschien zelfs nog deze week wordt besproken. Uh, maar echt meer horen we vandaag om 11 uur... want dan houdt het ANC een persconferentie... en zullen we het officiële verhaal horen. Ja. Er zijn uh, ongelooflijk veel schandalen al rond Zuma... en uh, het ANC wil al een tijd van hem af. Toch is er nog veel onderlinge verdeeldheid blijkbaar. Waarom duurde die vergadering zo lang? Ja, die vergadering duurde 13 uur. Uh, ze ja. hebben gisteren tot, uh, tot drie uur s'nachts uh, vergaderd. Uh, tussendoor is nog wel de hoofdonderhandelaar Cyril Ramaphosa, de vicepresident en partijleider van het ANC, even langs geweest bij Zuma om middernacht. En daarnaast moesten ze dus nog uh, drie uur doorpraten. Uh, ja, dat kan verschillende redenen hebben. Eén is dat Zuma misschien wel voorwaarden stelt aan zijn vertrek. Kijk, hij weet natuurlijk dat de kans heel groot is dat hij vervolgd gaat worden uh, als hij geen president meer is voor witwassen, fraude en corruptie. Dus hij zal proberen er misschien nog iets uit te slepen, zeggen ik ga alleen maar als. Ja, en daarnaast is het AC inderdaad een hele verdeelde partij. Um, kijk, het is niet alleen maar Zuma die corrupt is... maar er zijn heel veel mensen binnen de partij... die geprofiteerd hebben van dat hele corrupte netwerk... dat hij heeft gecreëerd. Dus uh, er zal gisteren uh, ook wel verdeeldheid geweest zijn... over uh, ja, of hij dan moest, moest opstappen of niet. Ja, en als hij gaat, dan moeten er misschien wel meer volgen. Uh, wat zal Zuma doen, denk je? Ja, als hij de eer aan zichzelf wil houden, nog een beetje, dan stapt hij zelf op. Dan kan hij er ook nog een beetje iets moois van maken. Zeggen van ja, mijn partij, het ANC, eh, vraagt me te vertrekken en ik ben er loyaal aan. Maar ja, ondertussen duren deze onderhandelingen ook al best wel lang. En is het is ook duidelijk dat Zuma eh, dat vrij koppig heeft en dat hij misschien ook niet meer zo heel veel te verliezen heeft. Dus heel veel Zuid-Afrikanen vragen zich af of hij nog wel eer heeft en of hij dus, eh, die dus aan zichzelf eh, eh, weet te houden. Ja, of dat hij toch misschien zegt: breng het maar naar een. Het parlement toe en dat hij dan ondertussen gaat proberen te lobbyen bij ANC'ers, waar hij misschien van weet dat hij ook vieze handen hebben, ja, om hem toch te laten zitten. Ja. Laten we er even vanuit gaan dat hij toch opstapt. Uh, het zal toch op een gegeven moment er toch van komen. Uh, dan ja. komen er nieuwe verkiezingen, neem ik aan. Uh, nee, er komen geen nieuwe verkiezingen. Uh, dan wordt de, de nieuwe leider van het land uh, de huidige uh, vicepresident, uh, En dat is dus die Cyril Ramaphosa die nu de hoofdonderhandelaar is geweest. Hm. Hij wordt voor dertig dagen waarnemend president. Uh, en daarna moet het parlement een nieuwe president kiezen. Maar ja goed, hij is al naar voren geschoven door het ANC. Dus dan, uh, dan wordt hij uh, de president tot uh, ongeveer uh, voorjaar uh, 2019. Want dan zijn er nieuwe verkiezingen. Uh, en daarom is het ook zo belangrijk voor het ANC... en voor deze Ramaphosa om Zuma nu aan de kant te zetten. Zij willen dat het imago van het ANC... Ja, dat nu gezien wordt door heel veel kiezers als corrupte partij... Eh, dat dat weer kan worden opgepoetst. Ze willen het vertrouwen terugwinnen van de kiezers eh, voor 2019. Eh, zeggen, dus we zijn anti-corruptie... en we gaan eh, toch weer echt werken voor jullie en niet voor onszelf. Kan hij vervolging nog ontvluchten? Bijvoorbeeld in die onderhandelingen eisen dat hij het land uit mag? Of, eh, ik weet, niet, wat, wat, wat, weet je wat er, wat er op tafel ligt? Ja, nee, we weten niet wat er op tafel ligt. We kennen alleen maar geruchten. Een van de geruchten zou zijn uh, dat hij een soort van kroongetuige zou willen worden... Uh, in, in, dit, in, in een van de grote corruptieschandalen die er, uh, die er lopen. Dat gaat over de Indiaanse Gupta-familie. Hm. Uh, die uh, heel veel invloed hebben gehad, uh, zelfs in het aanstellen van ministersposten... en heel veel uh, overheidsaanbestedingen corrupt hebben gekregen. Het ja. andere gerucht dat gaat, is uh, dat hij Zuma zou willen dat zijn advocaatkosten gaan betalen worden in de toekomst. Maar ja, goed, uiteindelijk kan het ANC... natuurlijk hem geen onanschendbaarheid geven. Dat is, dat is, die macht die is toch wel, wel goed verdeeld nog in Zuid-Afrika, hopen we. Uh, dus dat ze zo ver zouden gaan, dat denk ik niet. Want dan ondermijnt de hele partij ook weer zijn eigen geloofwaardigheid. De klok tikt voor Zuma. 48 uur heeft hij gekregen... van de anc top Correspondent Ellis van Gelder. Dankjewel.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 Want niemand weet zoveel van cruisen als Zetours. Dit wil ik. Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk. Boek nu op c uw Noorse Cruise met Holland-Amerika-lijn. Met vertrek vanuit Nederland. Al vanaf 999 euro per persoon. Een gezonde organisatie begint bij een goede administratie.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 Blank Plus vanavond om 9 uur bij de KRO en crv op NPO 2. Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie en NPO Radio 1. Het is half acht, de hoofdpunten van het nieuws. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken loog niet alleen over een ontmoeting met president Poetin. Hij heeft de uitspraken die hij erover aanhaalde ten onrechte als oorlogstaal opgevat. Dat zegt voormalig zeltopman Jeroen van der Veer tegen de Volkskrant. Hij is de bron van Zelstra's verhaal dat Poetin op een bijeenkomst in zijn buitenhuis sprak over het uitbreiden van Rusland. De Zuid-Afrikaanse president Suma heeft van zijn eigen partij, ANC... 48 uur de tijd gekregen om op te stappen, meldt staatsomroep SABC. Hij ligt al langer onder vuur vanwege corruptie. De partij houdt vanochtend een persconferentie... over de uitkomsten van de urenlange vergadering die de ANC-top gisteren hield.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 Kim Jong-un wil de banden met Zuid-Korea verder aanhalen. Volgens het staatspersbureau is de Noord-Koreaanse leider... onder de indruk van de oprechte pogingen van Zuid-Korea... om van het Noord-Koreaanse bezoek aan de Olympische Spelen... een succes te maken. En mensen met een mbo-opleiding komen steeds makkelijker aan een baan. Het aantal vacatures voor bijvoorbeeld servicemonteur... verkoper in de detailhandel of verpleegkundige... steeg tussen maart en augustus vorig jaar met 20 procent ten opzichte van een jaar ervoor. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goeiemorgen. Goedemorgen Winfried. Wat gaat de dag ons brengen? Veel zon. Het ziet er heerlijk uit. Misschien ja. in het noorden eerst nog wat wolken. Misschien in het zuidwesten later op de dag. Maar in het algemeen dus veel zon. Het blijft ook droog. En waar het nu op veel plaatsen nog net vriest... gaat de temperatuur oplopen naar 4 graden in Groningen. En 6 in het zuidwesten van het land. Ja, ik had het niet eens door, maar het vroor gewoon nog uh, vanochtend... toen we richting de studio reden. Uh, nog, levert dat eventueel nog wat gevaar voor de ochtendspits op? Ja, het kan hier en daar nog wel glad zijn. Plaatselijk is dat allemaal uh, door bevriezing van dat de weggedeelte. En dat zal dan met name buiten het hoofdwegennet zijn. Ja. En want op de snelweg heb je daar over het algemeen niet zo heel snel last van. Ja. Um, en dat zou ook komende nacht hier en daar nog wel kunnen gebeuren. Dan vriest het zelfs nog wat harder dan uh, afgelopen nacht. Nu dus ook. Een min 2 tot min 4. Misschien plaatselijk zelfs een min 5. En dat kan natuurlijk alleen maar omdat het ook komende nacht op de meeste plaatsen gewoon helder is. Het blijft ook droog morgen overdag. Weer zo'n dag met vrij veel zon. In de loop van de dag in het westen wat meer wolken. En net als vandaag 4 tot 6 graden. Ja, het zonnetje blijft. Marco, dankjewel. Hoe gaat het op de weg, Kees? Nou, voor deze ochtendspits uh, normaliter niet slecht. 115 kilometer, dat is uh, ja, veel minder dan normaal. Dat is uiteraard verklaarbaar door het feit dat er ten zuiden van de grote rivieren nauwelijks iets staat. Het zijn ongelukken aan de, zeg maar, in de Randstad, de A4 Rotterdam-Amsterdam. Ruim een uur vertraging tussen knoppen Ketelplein en Leidsendam. De bergingswerkzaamheden zijn nog altijd bezig, twee rijstroken zijn dicht. En daardoor staat er ook een flinke file naar Den Haag op de A13. Die staat vanaf Rotterdam Airport tot aan knoppen Prins Klausplein. Een ongeluk op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen levert een uur vertraging op... tussen Heemskerk en het knoppend Rotterpolderplein.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 Drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Ook sportief? Nu gratis een snelle DSG-automaat op de Volkswagen Passat Business Air. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Wachten? Dat is nergens voor nodig. De Discovery Sport Urban Series is nu leverbaar uit voorraad. Maar er is meer. Veel meer.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 met Geo Lippens. Nog 4,5 en een half uur. En dan begint weer het schaatsen. De 1500 meter in Gangnung. Koen Verweij, Kjeldnuis en... Patrick Roest, zo langzamerhand, neemt de spanning dus weer toe. We gaan naar Gangnung. daar zitten onze Gio Lippus. Goedemorgen weer, Gio. Ja, goedemorgen weer. Stijgen de temperaturen al in de hal? Nou, letterlijk niet hoor, want we zitten nog steeds met dikke jassen aan... Eh, langs die ijsbaan, maar figuurlijk zeker. Eh, een uur of twee geleden waren ze allemaal op het ijs. De grote mannen van de schaatsmijl waar we straks naar gaan kijken. Nou, Steven Dalebout zit weer naast me. Eh, straks gaan we hier uitgebreid praten over die training. Maar Steven, nu alvast, wat was voor jou het meest pakkende beeld van die oefensessie? Ja, nou niet alleen de schaatsers van, van vanavond in actie, maar er waren veel meer schaatsers... waaronder de drie Nederlandse gouden medaillewinnaars. En die zochten elkaar ook echt op. Die gingen in een treintje rijden. Dus dat was een, een mooi gouden treintje om te zien. Daar gaan we zeker over verder praten zometeen. Ja, eerst even de kranten, uh, Gio, want ik heb ze hier ook. Je hebt ze, denk ik, ook daar liggen. Hè? Um, uh, veel iedereen wust, wust op de voorpagina's, natuurlijk. Ja, absoluut. Hè. Uh, hoe kan het ook anders? Hè? Met de vrouw die zich met haar reeks van gouden medailles... op vier Olympische Spelen, op vier achtereenvolgende Olympische Winterspelen... een van de grootste Olympiërs alle tijden mag noemen. Uh, in de Volkskrant trouwens, opmerkelijk niet zozeer een juichverhaal... over het succes van gisteren. John Volkers die gaat in op de vraag waarom de sponsoren... nooit voor haar in de rij hebben gestaan. Ja. Zoals ze dat wel dus bij Sven Kramer hebben gedaan. En dat ondanks die unieke reeks van Olympische successen nou sportmarketeer Frank van der Wal die zegt dat ze toch een beetje te timide is. Misschien wel te fatsoenlijk, zonder scherp randje. En hij neemt dan wielrenner Peter Sagan als voorbeeld. Hij zegt, je moet jezelf verkopen in deze tijd. Nou, in diezelfde krant ook nog even een staartje... over de overmacht van het Nederlandse schaatsen. Tweederde van de medailles tot nog toe is voor Oranje. Dat is voorlopig hetzelfde resultaat als in Sochi. Maar dat was dan na twee weken. Daar was het percentage ook 66,6 procent. Eh, 23 van de 36 schaatsmedailles gingen toen naar ons land. We zijn trouwens niet het enige land dat in een sport heerst... in het rode bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Duitsland pakt de afgelopen vijf winterspelen... drie kwart van de gouden plak en de helft van alle medailles. Nou, in het Curling is Canada veel vraat met de helft van de titels... en 33 procent van de plakken. En Nederland staat in dat rijtje derde met schaatsen uiteraard. Als het om goud gaat, 39,5 procent. Als het om goud, zilver en brons gaat, 34,5 procent. Ja, en als het je duizelt van al die getallen... dan maar gewoon even naar de menselijke verhalen. In het AD een verhaal van Thijs Zonneveld. Hij schrijft erin over het lange wachten van Irene Wust na de race gisteren. Nerveus rondjes lopen, lurken aan een bidon, struikelen over tassen. En tijdens de laatste race verbergt Zagen zich tussen de benen. Nou, Wus durft pas te kijken als de Japanse Takagi het laatste rechte end oprijdt. En op, dat moment, eh, op het moment dat ze een tweetje achter de naam van de Japanse ziet verschijnen, dan pas springt ze van haar bankje on, omhoog en schrijft eh, Thijs Zonneveld onder haar voeten niets dan lucht. Nou, in de Telegraaf Moi. tot slot een knoepert van een foto op de voorpagina van het sportkater... met de stralende Willem-Alexander die Irene Wüst bij de schouders pakt. Koninklijke knuffel staat daarbij. Nou, in diezelfde krant stelt Jaap de Groot dat de sportvrouw Irene Wüst... voortaan kan worden ingelijst als meesterwerk. Nou, daar heb ik niks aan toe te voeren. Nee, het zijn uh, mooie voorpagina's. Um, dat zijn de kranten. Online wordt er natuurlijk veel gesproken over de, over de Spelen. Jullie houden dat in de gaten. Hè? Wat kwam je tegen? Nou ja, leuk om te vermelden. De New York Times die heeft een grote foto van Sven Kramer afgedrukt in de papierenkrant. Alleen, het is Sven Kramer niet. Het is Kjeld Nuis. <laughs> dus uh, ja, daar weten ze niet zo gek veel van schaatsen blijkbaar. Er gaat wel meer mis eh? bij de Amerikaanse media de ja, laatste dagen ja, over spelen. Als het over ja, Nederland gaat. Katie Courage, hè? Ja. die NBC-presentator, die haalde dit weekend het nieuws. Ze had inderdaad gezegd dat die Nederlanders zo goed zijn de schaatsen. Omdat het tegenwoordig nog een belangrijk transportmiddel is in ons land. We doen onze boodschappen op de schaats. We doen de boodschappen op de schaats, Maar heeft excuses We voeren aangeboden. van alles. Ja, want ja. volgens die mevrouw verplaatsen Nederlanders zich dus met de schaats altijd over bevroren kanalen. Ja. Nou, waarschijnlijk heeft ze nooit gehoord over de zachte winters bij ons de laatste jaren. <lacht> uh, ze is daar inderdaad op teruggekomen. Ze zegt: Nederland gefeliciteerd met jullie medaillespiegel. En sorry dat ik me op glad ijs bevond. Jawel, met mijn opmerkingen over schaatsen <lacht> over de kanalen. Nou, ze wil graag een keer naar Nederland komen en de successen meevieren. Ja, en uh, Nederland staat, of stond in ieder geval uh, nog steeds bovenaan in de medaillespiegel. Nee, Toen nee, zei nee, dat tweet, nee. Ik Duitsland is ongeveer voorbij gegaan. Nee, maar ik bedoel boven Amerika. Oh, dik. Ja. Nou, absoluut. Ja. Maar, maar dat is nog steeds zo? Ook. Okay, ja, Jazeker. Oh, jij bent nee. heel, heel enthousiast. Uh, Duitsland staat inmiddels weer bovenaan. Ja. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk zo meteen, uh, als die 1500 meter gereden is, weer veranderingen komen. En wie weet wat er bij het trekken gebeurt. Maar ik geloof Sinky Knecht in finales die finales zijn pas later. Ja, laten we daar eens even over gaan praten, die 1500 meter. Um, want Steven zit daar naast jou uh, of om een uh, goede analyse hè, voor de komende rit. Zeker. Ja, kijk, wat, weet je wat het is? Zo'n training die moet je kunnen lezen. Hè? Je ziet hier van bovenaf waar we zitten... echt normaal gesproken als leek een warboel aan schaatsers. Hè? Die rijden schijnbaar willekeurig rondjes. Maar ja, Steven, ondertussen zie jij van alles. Uh, je spreekt die rijders ook nog vaak na afloop in de katacomben. Nou Dan had je het dus net over dat treintje met ja. die drie kampioenen. Ja. Kramer, Wurst en Achterekte. Hoe gaat dat in zijn werk? Zoeken die mensen elkaar altijd op? Zijn er vaste koppeltjes? Ja, dat, dat is geen vaste koppeltje. Dat is wel een onge ongebruikelijk treintje geweest. Normaal zie je inderdaad altijd de, die, dezelfde mensen elkaar opzoeken. Dus uh, de Nederlanders van de Nederlandse commerciële ploegen zoeken elkaar op. Uh, Marit Leenstra die, die rijdt altijd met de Italianen mee, want daar traint ze mee. Uh, maar in dit geval Kramer en Wus, die dus geen ploegenoten zijn. Die kwamen al vrij snel het ijs op en die gingen natuurlijk even napraten. Kramer vroeg al aan Wus, waarschijnlijk natuurlijk over gisteren. Dat zal niet over het weer zijn gegaan. En achterreactor stapte even later het ijs op. En die trok een sprintje en die sloot aan. En uh, toen, uh, toen ontstond dat, uh, dat, dat treintje. De Duitse Beckert kwam er ook nog bij. En die gingen rondjes rijden. Zelf een mooi gezicht. Ja, natuurlijk. Ja, ja, Drie ja. van dat soort kampioenen bij elkaar. Het lijkt trouwens in mijn ogen zo minimaal. Hè? Ze trainen hier een uurtje, misschien iets meer. Een beetje over de baan zwieren. Niet eens op hoog tempo. Wordt er dan echt getraind nog? Of is het gewoon onderhouden? Ja, onderhouden. Bezig blijven. Misschien nog ja, accenten leggen. Noemen ze zelf. Dus af en toe nog even een rondje op wedstrijdtempo doen. Maar al het zware werk is natuurlijk ten eerste afgelopen zomer al geweest. En in die periode tussen het Olympisch kwalificatietoernooi en nu hebben ze nog een, een trainingsblok gedaan. Dus daar wordt hard gewerkt en hier is het vooral ja, rustig aandoen. En verder? Ja, buiten, je, buiten het ijs? Wat doet Niet dan? zoveel. Zoveel mogelijk je benen ontlasten en op uh, bed liggen af en toe wat leuke dingen doen, maar heel veel heeft het niet, uh, heeft het niet om het lijf. En je ziet Nuis zag je vandaag ook in de training. Hè? Die rijdt dan met, met uh, roest, een ploeggenoot. En die zie je ook, hij reed een rondje op wedstattempo... maar je ziet hem ook in slow motion af en toe zo over het ijs gaan. En dan in de kniehoeken, zoals ze dat noemen. Dan zakken ze echt heel diep door de knieën. En dan voorovergebogen als een oud mannetje... ging hij dan in slow motion over het, over het ijs. Dat doet hij heel erg uh, mooi. Nog één ding, uh, zijn trainer, Jack Ori, die was er niet. Want die is verkouden. Oh? Nou, en, die wil schaatsers... en die wil natuurlijk niet te dicht bij die schaatsers komen. Precies, dus die, uh, die was er niet vandaag. Nou, hey, nog, die 1500 meter, hè, over, over mensen die er niet bij zijn. Uh, Pottavets, uh, de coach van Koen uh, van Wij, is er niet bij. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou ja, Koen uh, van Wij rijdt hier met Desley Hill rond tijdens een training. Hij rijdt eigenlijk alleen. En af en toe zoekt hij Desley Hill even op, die dan, over het ijs, uh, die dan aan de rand van het ijs staat. Uh, van Wij kreeg trouwens nog een. Uh, een Ondanks dat hij alleen reed, nog wel een opgestoken duim van Kramer. Uh, maar het is inderdaad wel een aparte situatie. Door dat dopingschandaal. Dat Poltervet niet is uitgenodigd. En uh, Verwij hier dus met Desley Hill rijdt. Um, er was twee weken geleden nog even sprake van dat Poltervet dan toch op de tribune zou gaan zitten. Hier tijdens die wedstrijd, tijdens die 1500 meter. Maar dat gaat vandaag dus niet gebeuren. Hij is uh, niet in de buurt, vertelt uh, die coaches, die plaatsvervangende coach Desley Hill. Ik denk in Hirvane. Ik weet het niet. Maybe in Russia. Ik weet het niet. It's yep. just all by we're lovely. not here we're he's with the a... internet. <laughs> so no, he's not here. He's over in the stadium. No. No. I'm sure he'll be watching. <laughs> He will be watching, yeah. And um is there any contact between um Conway and Kostapolovich today via the phone? Or? Um I don't know. Uh, I think they messaged yesterday. Yeah. There nou, is just well uh, veel contact ook tussen Hill en Kostapolovich. Ja. What I do is just give feedback to Costa in the evening. Hey, this happened, this happened, this happened. And he'll say, oh yeah, good job, whatever. So he's watching from the background for sure. Ja. Potwets kijkt op de achtergrond mee. Skype en uh, FaceTime gaan uh, overuren maken. En geen oortjes, hè? <laughs> nee, nou, maar dat was dus wel even... Er werd dan toch wel gesuggereerd, ook de Koen zelf. Maar uh, nee, geen oortjes. Nee, prachtig item afgelopen zondag oh, bij Arjan Lubach. Uh, Lubach ja. Die uh, eventjes een schaatser liet met een coach op het oor, uh, Winfried. Dus, ja, precies. Uh, dat kan ja. ook gebeuren. Ja, waarom ze dat niet doen? Hè, het zou toch heel slim zijn? Hallo? Correa, Hallo. bent u er nog? Okay, ja, we zijn we zijn... Er ja, ik zei iets, ik zei, maakte een grapje. Niet al te best grapje. Oh, sorry. Uh, nee, joh, maakt niet uit. Ten slotte, uh, Guido dan nog. Is, is het het uh, herhalen waard? Nee, laten we dat vooral Weet niet er. doen. Laten we lekker doorgaan. Um, even de andere sporten. Want ja, het, uh, we zouden het bijna vergeten: er zijn natuurlijk nog veel meer sporten dan het schaatsen. Ja, zeker. De combinatie hebben we al voor een deel gehad. De afdaling bij het skiën. Nu is de slalom daar bezig. Nou, er zijn nog kansen voor die Nederlandse Oostenrijker, even de Nederlandse moeder Marcel Hirscher... maar het wordt wel pittig. Hij staat na de afdaling 12e. De Duitse Thomas Dressen is daar leider gevolgd door de Swindal. En er is eigenlijk best wel goed nieuws vanaf het IJskanaal in Pyeongchang. Het gaat steeds beter met Kimberly Bos. Dat is die eerste Nederlandse skeletonster op te spelen. Trainingen zijn net achter de rug. Ze begon heel teleurstellend eerder deze week. Eindigde toen als voorlaatste bij de eerste training. Maar heeft nu de achtste tijd neergezet in de laatste training. Dit seizoen werd ze al twee keer zevende in wereldbekerwedstrijden. Dus ja, dat kan nog beter. En je weet nooit of ze boven zichzelf gaat uitstegen. En wie weet misschien wel in de buurt van de medailles gaat komen. Het was weer uh, genieten met jullie uh, heren daar. Uh, over een uur, dan zijn we weer terug. We zullen aan beter luisteren, Winfried. Ja, nee, nee maar ik meen het oprecht dat het genieten was. Dankjewel, Gio <laughs> en Steven vanuit Pyeongchang Kangnung Om precies te zijn. Mark voor acht, meer sportnieuws, Elisabeth. Ja, nog meer sportnieuws. Mark Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax, zegt dat hij er een dagtaak aan heeft om mogelijke kopers de deur te wijzen. Hij vertelt in de Telegraaf dat er vanuit het buitenland veel belangstelling is voor Ajax-spelers. Voor onder andere Hakim Zieg, André Onana, Matthijs De Licht en Justin Kluivert hebben zich clubs gemeld, zegt Overmars. Maar als het aan de Ajax-directeur ligt, blijft de selectie zoveel mogelijk als die nu is. Morgen komt hij pas echt in actie, maar nu al draait het hele ABN-AMRO-toernooi... maar om één man. Roger Federer is in Rotterdam. En als hij de halve finale haalt, wordt hij weer de nummer één van de wereld. Bij iedere training van de Zwitser zitten de tribunes al vol. En tenniscommentator Marcella Meskers zei in Langs de Lijnen omstreken... dat er in Rotterdam al sprake is van een heuse Federer-gekte. Het, het is gekke werk. Het is, het, het is ongelooflijk. Het is kippenvel als hij ergens binnenkomt... of hij nou traint, een wedstrijd speelt, waar dan ook. Mensen kijken met open mond. Morgen speelt Federer dus de eerste ronde van het ABN Amro Tennis Toernooi. Hij speelt dan tegen de Belg Ruben Bemelmans. En Clarence Seedorf is niet goed begonnen als trainer van Deportivo La Coruña, heeft het Spaanse Marca. Hij verloor bij zijn debuut van Real Betis. Loren Moron maakte kort na rust het enige doelpunt. Junior, bal! Loren. De ploeg van Seedorf staat één na laatste in de Spaanse competitie. Hij is op dit moment de enige Nederlandse hoofdtrainer... die actief is in een van de vijf grootste competities van Europa. Dat was het Sportnieuws. Elisabeth, dankjewel. Een situatie op de weg dan. Kees. Waarbij de meeste vertraging moet worden gezocht... in het westelijk deel van de Randstad vanochtend Winfried. Vooral op de A4, Rotterdam Amsterdam... De rijbaan is weer vrij bij Leidsendam, Toch nog een lange file vanaf Ketelplein. Heel veel vertraging ook op de A9. Alkmaar Amstelveen na het ongeluk bij knopend Rotterpolderplein. Bijna anderhalf uur vertraging vanaf Heemskerk. De A22 daardoor loopt ook vol vanaf Beverwijk naar Velsen. En vanwege het ongeluk eerder vanochtend op de A4... loopt het ook vast op de A13 naar Den Haag... voor knopend Prins Klausplein. Ruim een half uur vertraging. When you look so good, pain in your face doesn't show... You're the best thing about me, you two was dat. En daarmee is het acht minuten voor acht geworden. Staren, um, het maken van dubbelzinnige opmerkingen, onbeschoft gedrag. De klachten van veel vrouwen in India over de taxichauffeurs... die mensen oppikken vanaf het vliegveld van New Delhi. De taxis vallen onder de politie daar. En al zal je het niet zeggen, die doet toch wel het een en ander... om de veiligheid van vrouwen te verbeteren. Bijvoorbeeld met gratis zelfverdedigingslessen... en meer vrouwelijke agenten op straat... Maar ook de 5000 chauffeurs die rond de luchthaven werken... krijgen nu een cursus. Correspondent Aletta André nam er een kijkje. Hier op een parkeerplaats vlakbij het internationale vliegveld van Delhi... krijgt een groepje taxichauffeurs les in omgangsvormen. En dan vooral met vrouwen. Manish Kumar is de trainer... Hij legt uit dat uh, ja, de chauffeurs hier soms wel twee, drie uur moeten wachten... voordat ze aan de beurt zijn om passagier op te halen bij het vliegveld. Dat ze in die periode beter geen pornofilmpjes kunnen kijken op hun mobiele telefoon. Dan wil je nog meer kijken terwijl je al met een passagier, misschien wel een vrouw in de auto zit. Ja, dat komt de omgang niet ten goede, legt, zegt hij. Complaint ja, er kwamen veel klachten bij de politie van passagiers. Uh, de taxichauffeurs staren naar ze, uh, maken uh, seksueel getinte opmerkingen. Dus om die reden hebben we gezegd, laten we ze allemaal gaan trainen. Ik word gevraagd om ook wat te vertellen dus de training wat je yeah. me media zei Namaste. Ik leg ze uit dat ik, uh, in, uh, dat ik al een tijdje niet meer met de politietaxi's naar huis ga als ik aankom op het vliegveld. Uh, vooral omdat het een paar keer is voorgekomen dat ik s'avonds aankwam, s'avonds laat, vrouw alleen en dat de taxichauffeur uh, probeerde om uh, zijn vrienden in de taxi uit te nodigen. En uh, daar voelde ik me niet veilig bij. Deze man uh, rijdt al sinds uh, de jaren negentig in een taxi en hij legt uit uh, dat de chauffeur nog wel eens een vriend of een broer leren rijden, dus lesgeven in het rijden en dat ze daarom graag willen dat hij tijdens het werk naast ze zit. Ook kuch hain, hamare -alag ook kuch Soms dan uh, vat een vrouw het gewoon verkeerd op als we iets zeggen. Uh, we zeggen iets uh, en we bedoelen het goed, maar de vrouw uh, neemt het slecht op en dat kan gewoon een miscommunicatie zijn. <tied> De chauffeurs bij de training waren zich dus van geen kwaad bewust... en vinden het een beetje overdreven. Het is meestal een misverstand, zeggen ze. Maar deze chauffeurs zijn wel echt het visitekaartje van Delhi. Wanneer je het vliegveld uitloopt, zie je ze meteen staan. Rijen lang. Zwarte-gele taxis. Voor een vaste prijs, vooraf betaald... Geen gedoe met onderhandelen, dus en de veiligheidsstempel van de politie. Dus uh, ik ga het maar weer een keer proberen. Er zijn afgelopen uh, twee maanden, dus al 1500 chauffeurs getraind. Aleta. Ja, 415, wie is het Gaat u zitten, mevrouw, zegt mijn chauffeur. Dat begint in elk geval al vriendelijk. Er staat ook achterop deze taxi een sticker met: This taxi respects women. Ja, Yes. To Ja, er zou geen enkel probleem zijn als alle chauffeurs zouden snappen uh, dat je vrouwen als een familielid moet zien. Het zou je zus kunnen zijn. Het zou je moeder kunnen zijn. Thank you. Dat was oké. Okay. Ashok was beleefd. Hij reed niet als een gek. Dus of het aan de training lag, weet ik niet. Maar op basis van deze ervaring neem ik de zwart gele taxi misschien wel weer vaker. Het kan dus wel. Veilig een taxi nemen in New Delhi. Dat is de conclusie van onze correspondent in India, Aletta Andrei. Zometeen hebben wij de laatste cijfers van Randstad, Randstad het uitzendbureau. En um, er was een storing tijdens de opening van de Olympische Spelen. Dat kunt u zich nog wel herinneren. Uh, waar kwam dat nou door? Dat had te maken met een hekaanval. Hoe dat precies zit, dat komt Joost Schellenvis zometeen hier uitleggen... in het NMS Radio 1 Journaal. Zometeen dus.